Middelbare scholieren hebben dit jaar minder klachten ingediend over het Centraal Eindexamen dan vorig jaar. Afgelopen avond had het LAX 136.000 klachten binnengekregen, 13.000 meer dan de eindscore vorig jaar. De komende dag staan alleen nog Turks, Spaans en Arabisch op het programma. Dit jaar werd vooral geklaagd over Nederlands. Op het stedelijk gymnasium in Haarlem kwamen de kandidaten de afgelopen dag te laat voor het VWO-examen Muziek. Volgens de school zou het examen om half twee beginnen, maar in werkelijkheid begon het landelijk examen al om negen uur. Tien gedupeerde leerlingen mogen het examen nu pas op 20 juni doen. Ze kunnen daarna nog een herkansing krijgen. De Russische zakenman Godorkovsky heeft gevraagd om vervroegde vrijlating... omdat hij de helft van zijn straf heeft uitgezeten. De oliemagnaat zit vast voor belastingontduiking en verduistering. Hij was veroordeeld tot 14 jaar cel... maar vorige week werd in hoger beroep zijn straf verlaagd naar 13 jaar. Eerdere pogingen van Godorkovsky om vervroegd vrij te komen liepen op niks uit. Volgens de Russische rechter staat vast dat hij miljoenen tonnen olie heeft verduisterd en de opbrengst in eigen zak heeft gestoken. Maar volgens zijn medestanders is Godorkovski gestraft vanwege zijn kritiek op toenmalig president Poetin. Het weer, enkele regen- en onweersbuien, vooral in de westelijke provincies. Overdag eerst bewolkt en regenachtig, later oplaringen in het westen en zon. In het oosten blijft het nog lang bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht allemaal, welkom terug in Casa Luna. We hebben Germ Kemper keurig in de taxi gezet. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam is op weg terug naar huis. Die zal ongetwijfeld nog wel even meeluisteren naar uw reacties. Want we willen graag praten over advocaten. Daar ging het net een uur over. Hebt u zelf eens een juridische kwestie aan de hand gehad... en moest u gebruik maken van een advocaat? Wat waren uw ervaringen toen? Hoe ging dat contact bijvoorbeeld met de advocaat? Kreeg u instructies over wat u wel en niet moest doen? En um, het hoeft niet gelijk over moord en doodslag te gaan, hoor, vannacht. Maar gewoon ook over een klein zaakje. We uh... ja, hebben natuurlijk zelf onze rijdende rechten natuurlijk nog uh, bij de NGV. Maar dat soort zaakjes, hè, over een, een boom die uh, te ver uh, over de erfgrens staat of iets. Vind ik ook prima. Um, dat dus. En we, we vinden het ook wel interessant om even te weten... wie u nou de beste advocaat van Nederland vindt. En waarom natuurlijk. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. Dus 0800-1121. En u mag ook mailen naar Casaluna@ncv.nl. Dus Casaluna@ncv.nl. Als u twittert, doe dan ergens Casaluna met een hekje ervoor. En dan komt het ook allemaal hier terecht. Eens dus even kijken. Meneer, te schulden. Goedenavond. Goedenacht. Goedendag. Ja, nee, ik vind het ook goed. Het is een beetje zo'n moeilijk moment altijd. is het goedenavond, avond, is het goedenacht. Goedemorgen kan zelfs nog. Dat klopt, ja. u, u mag het zeggen. Uh, wat is uw verhaal? Uh, Beste advocaat is uh, advocaat Knoops. Geertjan Knoops. Dat is de advocaat die door alle journalisten wordt geprezen om zijn uh, kwaliteit, zijn vakkennis. Maar wat opvalt bij deze advocaat is ook dat hij in staat is om een perfecte contra-expertise te bemachtigen waar andere advocaten alleen maar met woorden staan te schermen. Er is overigens wel een probleem. U doet bijvoorbeeld op die zaak Marco Kroon, hè? die heeft hij toen gedaan. Precies, ja. Dus die werd van alles beschuldigd en hij kwam met experts op de proppen die uh, het tegendeel bewezen. Precies, dat kost veel tijd, dat kost veel inspanning, dat kost ook veel geld. Ja, ja. Maar je moet ook een goede advocaat hebben die het verstand heeft en vernuft heeft om dat uit te pluizen. Ja, ik begreep trouwens wel in die zaak Kroon dat er allerlei uh, mensen op de achtergrond... die zichzelf verder niet bekend hebben gemaakt, maar die hebben dat wel gefinancierd inderdaad. Er was inderdaad een financier... Die of zelfs twee broers, als ik begrepen heb, die onbekend wilden blijven. Mm -hmm. uh, de vraag is natuurlijk, komen ze uit de vastgoedsector of een andere sector? Nou ja, of of oud-militairen misschien, die, die mm -hmm. toch vinden dat zo'n uh, Marco Kroon... ten onrechte daar uh, voor de rechter moet verschijnen. Ik meen dat het twee ondernemers waren. Oh ja. Nou ja, dat zou kunnen. Ik, maar dat is wel een, wel een probleem, advocaten, maar ook verdachten uh, tegenaan lopen. En dat is ook gebleken bij een experiment een aantal jaren terug... waarbij twee groepen rechters werden gevormd... De eerste groep die kreeg het complete dossier van tevoren uh, te lezen, te bestuderen. Ja. En de tweede groep die kreeg het dossier niet te lezen, dus die kwamen als het ware koud in de zitting. Ja. En toen bleek uh, dat de voorbereide rechters veel meer veroordelingen uitspraken dan de niet voorbereide rechters. Ja, ja. Dat betekent dus dat beïnvloeding vooraf door het dossier, dat uh, wordt aangeleverd door het openbaar ministerie, uh, kennelijk in de praktijk plaatsvindt. Ja. Ik vind eigenlijk dat rechters daar eens wat meer over moeten nadenken. Ja, dat is grappig. We hebben natuurlijk op het eind net uh, wat, wat mogelijkheden besproken. Hè? Er is een hoogleraar in Groningen die wat uh, ideeën heeft gedaan. Nou ja, Wilde zelf heeft, heeft ook bijvoorbeeld een paar voorstellen gedaan. Uh, maar dit is inderdaad wel een aardige kijk natuurlijk op de zaak. Dat je dus zegt tegen rechters van... Uh, je, je beoordeelt wat je op de zitting allemaal aangereikt krijgt. Het is geen voorbereiding. Ja. En uh, die zou bijzeggen cold case. Ja. Ja. ja. Dan is er nog een punt. Uh, er schijnt uh, een soort wettelijke regel te zijn dat rechters... Uh, alleen maar de, voorge, de voorgelegde stukken mogen wegen. Dus dat betekent dat ze eigenlijk in hun eigen onderzoek tamelijk beperkt zijn. Want ze mogen niet lezen wat, uh, ik, wat Vrij Nederland over een zaak schrijft of zoiets. Nou, dat mogen ze, dat mogen ze wel, uh, wel lezen. Ja, mogen ze niet mee, mee laten wegen. Uh, nou nee, um, uh, zij moeten eigenlijk uh, alleen maar wegen... wat er door het openbaar ministerie aan de ene kant... en door de verdediging aan de andere kant is aangedragen. Ja. Dus ze kunnen niet zelf wat ik maar even noem, eigen recherchewerk uh, in echte vorm nee, tegen. Precies, nee, precies. En dat is een groot manco, vind ik, in de Nederlandse rechtspraak. Dus je zou als rechter ook moeten kunnen zeggen... stel dat het over iets heel ingewikkelds gaat... Uh, nou ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk al die, die, die, die nieuwe dingen, IT-toestanden... daar uh, ja, moet je ook echt verstand van hebben. Dat, dat je als rechter kunt zeggen, ik, ik schakel een expert in... die mij nog eens precies vertelt hoe dat in elkaar zit. Ja, maar dan is het de vraag, wie levert die expert aan? Ja. Uh, wordt die uh, aangeleverd door het Openbaar Ministerie... Dan zit je op een verkeerd spoor, want die hebben natuurlijk een vooropgezet plan. Ja. Die hebben een verdachte, die willen ze veroordelen. En ze zoeken een expert in, uh, in, in, die, bij, die, die hun verhaal ondersteunt natuurlijk. Precies, en dan zijn ja. we weer terug bij punt 1. Dat Knoops zo goed is in het zoeken van de perfecte contra-expertise. Ja, ja. U hebt er wel uh, werk van gemaakt. <lacht> Interesseert het u, hè, die advocatuur en zo? Of? Uh, laat ik het zo zeggen, toen ik mijn bedrijf verkocht, zijn mijn advocaat... Toen ik zei dat ik ging studeren, oh, je gaat zeker rechten studeren. Nee, nee absoluut niet. Maar ik vind uh, jurisprudentie vind ik, uh, heel belangrijk. Ja, ja. Volgde die zaak Wilders ook helemaal op de voet? Dat volg ik uh, redelijk op de voet. Um, en uh, ik meen uh, dat de vertrokken, de vertrokken partij, de uh, van uh, GroenLinks... Uh, dat die ervoor gepleit heeft dat de uitspraken van politici... ook buiten de Kamer, ja. niet meteen aan alle mogelijke... Terecht of onterechte uh, knevelwetjes worden gekoppeld. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dat, dat, heeft, uh, dat heeft zij gedaan, uh, inderdaad. Ja, dat is een pleidooi wat uh, denk ik iedereen onderstreept en ondersteunt. Ja, um, goed. Nou, bedankt. We in ieder geval een paar mooie tips. Ik zei het al, Kempke zit in de in de auto. Die heeft die tip vastgenoteerd, als iemand al niet had gehoord misschien, ja. maar uh, dat weten we niet. En uh, die moet dat dan maar eens ergens uh, laten vallen. Uw ideetje. Dank voor het bellen in ieder geval. Succes, ja hoor. Dag. We gaan naar Paul. Paul, goeienacht. Uh, goeienacht met Paul. Um, ik sluit een beetje aan uh, bij de vorige persoon die gereageerd heeft. En dat gaat namelijk over de kosten van advocaten. Um, ik heb een keer op mijn website gekeken... dat de gekoopste advocaat is 70 euro per uur. En de toppers, dat schijnt 500, 600 euro per uur te zijn. Dat betekent... Um, ...dat alleen maar voor mensen met heel veel geld een goede advocaat mogelijk is. Sorry, ik stap even de auto. <lacht> um. Ze horen of. dat u op de radio bent, dus ze dachten we gaan lekker toeteren. Dan zijn we ja. ook even op de radio. Of, um, of als je heel weinig, een heel bescheiden inkomen hebt... ...dan heb je in Nederland recht op een toevoeging, gefinancierde gefinancierde rechtselop noemen we dat. In de Volksmond een prodeo advocaat Ja. Nou, dat betekent dat er voor heel veel mensen een lacune is, uh, waardoor ze uh, niet in staat zijn of gewoon uh, het recht niet zoeken. Ja, dus zeg maar de groep, de groep die er tussenin zit, die, u ja. zegt die valt tussen de wal en het schip. Ja, en, en dan is er is nog iets. Uh, voor strafrecht uh, heb ik dan nog een opmerking. Uh, het heeft mij, ik heb met verbijstering kennis genomen dat. Uh, Willem Molle uh, beschikt over een toevoeging. Dus die zijn advocaat wordt dus betaald uh, door de overheid. Nou, de man wordt beschuldigd van het afpersen van mensen voor miljoenen. Voor miljoenen. Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is. Dat, maar goed, dat is, dat, ik verbaas er nog wel meer over dingen in Nederland. En het tweede is, en dat zou ik heel graag veranderd willen zien... wanneer je civiel procedeert, dus niet strafrecht, maar civiel... Ja. en je wint de procedure... Dan krijg je slechts een gedeelte van de kosten die je gemaakt hebt. Je krijgt ook maar een gedeelte van de kosten van de advocaat. Dat werkt volgens een punten systeem. Nou. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat, dat de, de partij die veroordeeld wordt, dat die ook die kosten moet betalen. Nee, nee. Deel. En, het, en het is zelfs een heel bescheiden deel. En ook dat houdt mensen af uh, om, laten we zeggen, uh, met het, het recht te respecteren, naar een recht te zoeken middels de procedures. Ja. Dus dan krijg je allerlei vormen van, nou ja, uitwassen, uh, vuistrecht erop. Ik vind het verbijsterend. In Duitsland is het zo: als je civiel procedeert en uh, degene die, uh, tegen wie je procedeert, die verliest de zaak, dan is de verliezende partij verplicht om alle kosten te betalen ja. die de de eisende partij heeft gemaakt. Dat heeft nog een voordeel. Dat betekent als je denkt als uh, gedaagde... ...in een civiele kwestie van nou, ik sta niet sterk... ...laat ik maar gaan zien dat ik een oplossing vind. Dat wil zeggen... Schikken. Uh, schikken. Ja. Uh, uh, anderszins uh, tot een overeenstemming komen met, met de eisende partij. Dat houdt ook de, de, de, de, de, de, het aanbod van rechtszaken... ...die eigenlijk niet bij de rechter thuis horen omdat daar de... Laten we zeggen, de, de kwestie duidelijk van is mm -hmm. dat, er, dat er een partij is die opdraait voor de schade of iets dergelijks. Uh, die, die blijven dan weg. Ja. Nederland raakt verstopt door, door rechtszaken. Er is een enorme achterstand, zowel civiel als strafrechtelijk. Nou, dat zou een heel aardige oplossing zijn. Nou, kijk eens aan. We hebben twee of drie tips uh, kunnen noteren. Dus dat, ja. dat gaat de goede kant op. Uh, bedankt voor het bellen, Paul. Ja, gedaan, okay. Ja, hebt u ook iets over rechters? Ja, misschien ben je wel een keer voor de rechter geweest, dat kan natuurlijk ook. En hoe reageerden die rechters dan? En hoe ging dat? en uh, Had hij nog een beetje een goed woordje voor u over misschien? Maar toen dus ze wel een straf uitdelen van een uh, paar honderd euro boete misschien. Uh, die verhalen willen we graag van u horen. En uw ervaring natuurlijk met advocaten. 0800-1121. Mailen mag ook naar casaluna@ncv.nl. Dit zijn Nora Jones en de Foo Fighters samen. Virginia Moon... Vastelijke plaat natuurlijk in Casaluna, het huis van de maan Virginia Moon. De Full Fighters samen met Nora Jones. We praten over advocaten en over rechters deze nacht... en uh, over uw ervaringen met beide beroepsgroepen. 0800 1121, dat is het gratis nummer. En u mag ook mailen naar casaluna.ncv.nl. En twitteren is trouwens ook een mogelijkheid. Gebruik dan maar gewoon hekje hekje Casaluna en dan komt het wel ergens terecht hier. Helene, goedenacht. Goedenacht. Uh, je vroeg uh, naar de slechtste nou wil ik Bram Moskowitz niet gelijk een slechte advocaat noemen, maar je daalt wel een heel stuk in mijn achting als je bij RTL Boulevard gaat staan. Ja, vindt u ja. dat niks? Uh, nee, het zal wel bij deze tijd horen, maar ik vind als je zonder beroep hebt, nee, dan behoor je volgens mij daar niet te staan. Maar goed, dit terzijde. Maar wat, wat nog even, want dat is toch wel een interessant puntje, want uh, trouwens, uh, onlangs zat uh, de uh, officier van justitie zat daar ook, hè? Vindt u dat wel kunnen of ook nee, niet? Nee, ook niet. Nee. Nee, ook niet. Want... En ik vind ook zoiets als je predikant bent of iets dergelijks, doe je dat ook niet. Ik, nee, dat vind ik daar absoluut niet bij passen. Mensen dalen in mijn achting. Hmm. Oké, okay. nou nee, dat kan. Dat, ja, nou goed, dat is dan voor mij persoonlijk. Maar wij hebben ook eh, met justitie te maken gehad, zei het in Duitsland. Uh, in verband met een dodelijk ongeval, en dat was zelfmoord. Dat kwam er duidelijk eigenlijk later uit horen. Maar, maar even, even, de, misschien de, de, ja. even de situatie een beetje uitleggen. U, u, u, had, uh, u, u kwam in een ongeluk terecht. Ja, wij, en... wij reden een oude man dood die pardoes de straat overstak. Zomaar ineens, s'avonds in het donker. Hij kwam uit het niets en mijn man had een pomp voor de auto. Ja, En, en u zegt dat was zelfmoord, die man die sprong bewust voor de auto. Ja, de, de zoons hebben hier later contact opgenomen. En uit alles bleek, hij was levens. Maar goed, uh, er kwam dus een rechtszaak. Uh, wij werden veroordeeld tot een fikse boete, omdat de Duitse Dekra, in Nederland de KLPD, gewoon volliet hield. We hadden de man kunnen zien. De advocaat die zei, ga met die schikking akkoord, hebben wij gedaan. Ja. Dat was een behoorlijke boete. Nu, achteraf, het is nu vier jaar geleden, de zaak loopt nog trouwens. Maar denken wij, we hadden nooit naar die vent moeten luisteren. Ja. We hadden gewoon door moeten gaan. Want ik bedoel, als er iemand voor een trein springt... Ja, dan kun je toch ook moeilijk de machinist ja. uh, de schuld geven. Ja, plus dat je, dat je natuurlijk ontzettend schrikt als je in zo'n auto zit ook nog eens. Ik bedoel, u, u, u, je rijdt wel iemand inderdaad uh, dood in dit geval. Dus ja. dat, dat, bedoel, dat draag je zelf ook met je mee, of het ook nou zo'n schuld was of niet. Maar... Nou, um, mijn man die draagt ik niet zozeer met zich mee. Want um, mijn man die heeft 40 jaar op de weg gezeten, drukker. En nooit afgehaald. Het kleinste ongelukje nog niet. En die s'avonds in één keer. In december, hartje december, loopt daar zo van oude vent. Maar doe ze van onze ja. auto. U, u, u zegt net van, we, hebben, we zijn veroordeeld tot het betalen van een boete. Een fikse, ja, boete, maar fikse u, boete. Maar de zaak is nog niet afgelopen, kennelijk, nee. want u de, u zaak, bent... de zaak loopt nog, want nou wil de Duitse verzekering... dat onze verzekering begrafeniskosten en alles gaat betalen. Ze zijn nog aan touwtrekker daarover. Ja. Wij zijn van de zaak af, maar... Na de hand zeg je, dit hadden we niet moeten accepteren. Ja, dit ja. hadden we nooit moeten accepteren. En, en, en die informatie van dat die meneer dus levensmoe was, dat hebt u van zijn kinderen dus begrijp ik gehoord. Maar ja. dat was ten tijde van die zaak nog niet helemaal duidelijk? Nou, toen werd dat passeling ingetrokken. Uh, toen werd er gezegd, nou nee, dat was niet waar. En, uh, maar terwijl dat de zoons hier geweest zijn... En gelijk zei hij van... Ja, luister eens, uh, onze vader had kanker. En hij moest weer geopereerd worden. had geen zin erin. En hij ging altijd met de oudste zoon mee op die avond. En die avond wilde hij pertinent lopen. Er was geen houden aan, de beste man wilde lopen. Nou ja, alles wees gewoon op zelfmoord. Ja. Maar ja, bewijs dat maar. Ja. En als zoiets in de rechtszaal min of meer weer teruggetrokken wordt... Ja, wat doe je dan? Uh, ik, ik bedoel maar, en dan kan zo'n DECRA of een KLPD makkelijk zeggen... je had de man kunnen zien. Ja, ja totdat ja. het jezelf overkomt. Is het zo dat u nu uh, helemaal geen vertrouwen meer hebt in de rechtspraak? Of, uh, weinig. Door deze zaak met name? Ja, weinig, weinig. En ik vind het ook sowieso... kijk, dan kan mijn man wel zeggen... ja, als je hier iemand aanrijdt en je hebt geen getuigen... Uh, een fietser of iemand die loopt... je houdt 25% schuld. Dat vind ik ook een kronkel. Dat vind ik gewoon een kronkel hier in het Nederlands ja. rechtssysteem. He, ik bedoel, want er zijn gevallen, daar kun je echt niks aan doen. Maar dit was helemaal een vreemde zaak. En nee, ik ben er nog wel veel mee bezig. Ja. Dat ik echt denk van nee, dit hadden we nooit moeten accepteren. Nee. Hebt, u, hebt u nog contact met die advocaat opgenomen later? Van... Oh ja, oh ja. Maar die zei van, uh, ik heb het niet gewoest. Ja, hij heeft het wel geweten, maar hij zei ja, die rechter die houdt toe met die DECA. En je trekt dan het kortste eind. Nou ja, wij zijn daar toen eigenlijk min of meer ja, een beetje in meegegaan. Dat we zeiden, nou ja, laten ja. we die boete maar betalen. Ja. Maar later, dan denk je, waren wij gek. Wat ja. is dit? We hadden door ja. moeten gaan. Ja. Dan maar meer kosten. Ja. Maar we hadden door moeten gaan. Goed. Ja. Bedankt voor het bellen, Helene. En ja, okay. sterkte met alles. Ja, dank je. Dag. Hoi. Um, telefoontjes zijn welkom. Dus 0800-1121. En uh, mede mag ook, kijken: Kaarseluna uit ncv.nl als u het liever opschrijft. Vincent van Aren. Goeienacht. Hallo, dag. Kom met je verhaal, Vincent. Nou, ik vond het leuk om even te horen dat de deken... die uh, daar straks aan het woord was... dat hij een, uh, ja, zoals dat heet dan, een eenpitter is. Uh, dus een eigen kantoor had, is, uh, ja. is eentje. En uh, laat ik zeggen, nou, uh, lang geleden, jaar 35 geleden... Uh, werkte ik bij uh, Van Doorn en Scholopma, dat was een van de grootste uh, advocatenkantoren van Nederland destijds. Waar was dat in welke stad? Amsterdam. Amsterdam ook, ja. En uh, dat was een soort, uh, ja, een eer. Die grote kantoren die moesten de deken leveren, hè, want dan moest er een maat worden vrijgesteld en dat kostte natuurlijk geld. Maar ja, als groot kantoor vond je dat, uh, dat hoorde je dan te doen. Was ook een soort prestige misschien voor zo'n kantoor? Ja, wij leveren ook nog eens een keer de deken. de sfeer die uh, over de advocatenkantoren gekomen is, is het veranderd. Dan zeggen ze, ja, dan moeten we die maat vrijmaken, dat kost geld. Ja. Dus dat doen we ook niet meer. Net als die grote kantoren vroeger stagiaires hadden die dan prodeo-gevallen uh, deden. Ja. Dat noemden ze dan heel deligreerde prodeaantjes. <laughs> maar uh, daar leerde je wel het vak natuurlijk van, lijkt me. Ja. Ja. Maar dat was een soort verplichting. Nou, dat doen ze nu ook niet meer, die grote kantoren. Ja. He? Wat, heb, dus... Vincent, wat heb je daar gedaan eigenlijk bij dat advocatenkantoor? kantoor? Ik heb daar gewoon op het. Ja, want, okay, ja. uh, ik, ik was de boekenhouder, ik schoop met miljoenen van links naar rechts. <laughs> ja. hè? Toen en, kwam er uh, eens even zo'n crimineel langs die uh, nou, de, ja, cash goed, de, de in die de, de rekening betaling. Natuurlijk ook natuurlijk wel wat. Uh, hè, met, met, met, met, met, Ja, god, ik weet niet meer hoe die tijdschriften heten, maar dan zag je allemaal figuren, maten met, met balletjes. Uh, over hun ogen en enzovoort, enzovoort Nou goed, maar daar gaat het <laughs> niet om. Um, ja, maar even, even, dat is toch interessant, hè? Want die verhalen gaan natuurlijk wel. Jij, jij was daar de boekhouder, dus had je, heb je als gehad dat iemand daar uh, kwam en uit zijn achterzak gewoon even een paar uh, duizend uh, gulden toen nog misschien? Nee. Pakt, dat niet. Zeggen, kan ik even nou, de rekening betalen? Nee, nee, nee, nee, nee. Het was gewoon een, een zakenkantoor, hè? Een, een advocatuur, uh, gewoon za echt uh, zaken, geen strafrechttoestanden. strafrecht uh, toestanden. Nee, oké. Okay. Maar wat ja. ik wel heel leuk vond was dat, uh, maar goed, uh, dat gaat niet over de uitzending, maar ik, ik, ik vind het wel Nee, van, vertel dat, nou ja, even, man, dat maakt toch de uit, Er waren gewoon grote multinationals als klanten. Ja. Uh, nou, ja, alle multinationals, maar ik, ik, ik kan me dan herinneren dat, dat als we dus, uh, laat ik ze heet noemen, het Michelin was dat, hè, die fabrikanten die uh, ja. uit Frankrijk, ja. En, en, en, en ja, dat is gewoon een soort vaste klant, je hebt vast kantoor en, en, en ja, je moet wat uh, declareren. En dan keek ik naar de, de, de postzegels. Hoeveel porto er was betaald in het kwartaal. Ja. En dan zag ik bijvoorbeeld 7,5 gulden. Hè? Nou, dan denk ik, nou, dat is niet zoveel. Weet je wat? We factureren gewoon uh, naar Michelin uh, uh, 100.000 uh, gulden. Ja. Want uh, dat zijn toch wel twee of drie of vier brieven ja, Nou, dat werd gewoon betaald. <laughs> ik factureerde naar de multinationals op basis van postregels. Dus niet op uren die <laughs> uh, gewerkt waren door die of die uh, advocaat. Nee, gewoon op basis van... En, en zo ging dat en dat werd betaald. En ik heb daar ook miljoenen afgeboekt van mensen die, waarvan ik dacht... ja. Ja, dat, dat, dat, dat geld dat komt niet meer binnen, hoor. Dus uh, dat boeken we af. Ja. Ja. Dus ja, het, het is een hele rare wereld. Maar, die, je hebt nooit, zeg maar je bent nooit in de verleiding geweest... om dan bij Michelin... Uh, dan, dan zei hij van, nou, er was nog een extra post zeg, geplakt, trouwens, mensen. En dat dan even naar je eigen rekening doorgesluist. Nee, dat, dat niet. is wel gebeurd. Want op dat kantoor waar ik gewerkt heb, was een boekhouder die heeft dat wel gedaan, blijkbaar. Hmm. Uh, maar ja, binnen dat wereldje hang je dat niet aan de grote klok... Hmm. Dus ja. dan wordt dat zo uh, weggeschoven. Maar ik denk dat het tegenwoordig toch allemaal wel uh, gespecificeerd gaat en zo. Ik bedoel dat ook zo'n multinational nu zegt... als ze zo'n uh, advocatenrekening krijgen... Want dan toch even achter de komma kijken of het allemaal wel klopt. Nee hoor. Nee? nee? nee. Wordt gewoon okay, betaald? Lang geleden, maar goed. Daar gaat het niet om, daar, nee. daarom belde ik niet om. Nee, nee. Waar het om ging is dus dat ik wel een beetje het wereldje van... uit die tijd heb geleerd. Hè? Uh, hoe het daar werkt. En dat ik dus, laat ik zeggen, twintig jaar geleden... Uh, voorzitter, jarenlang voorzitter ben geweest... ...van de, van, van de grootste en oudste bewoners- en ondernemersorganisatie in Amsterdam. En dat wij in die tijd heel veel juridische procedures... ...tegen de gemeente Amsterdam hebben gevoerd. En uh, nou ja, we waren gewoon een hele goede uh, buurtorganisatie... ...met mensen allemaal gewoon keen. En, en, en wij konden dus dingen heel juridisch... Uh, nou, heel ver gaan, maar af en toe had je natuurlijk wel een beetje ondersteuning nodig. Ja. En die haalden we dan in huis. Gewoon ook van de topadvocaten. Euh, en wij, on onze buurtorganisatie, die, die ja, dat is in Amsterdam Zuid. Dus daar werd al door gewoon de buurtkrantjes. Ja, uh, daar, daar wonen toch ook gewoon. De meesten wonen daar toch ook gewoon? Ja. Maar de buurkrantjes, die, die schreven daarover. Dus al die advocaten, die lazen daar, dat. En die smelden van hoe wij als amateurs uh, de gemeente Amsterdam ja. aanpakten. En, en die waren wel bereid om af en toe eens wat uh, hand- en spandiensten te verrichten? Nee, ja, tegen betaling. Ja, oh, dat weer wel dan. De, ja, ja, ja, dat wel. Ja. Maar op dat moment heb ik ge, geconstateerd dat het, want je weet dan is met die, dan is met die, dan is met die. Dat de kwaliteit van het juridisch werk recht evenredig is met de beheersing van de Nederlandse taal. Dus dat is niet, niet heel goed. Nee, dus als zij hun Nederlandse taal goed beheersen, is de ja, ja. kwaliteit van die juridisch werk ook goed. Ja, ja, ja, en dat precies, heb ik gemerkt precies. in de loop der jaren. Want. Op een gegeven moment heb ik dus, even kijken, we zitten nu, ja, 2011, vijf jaar geleden heb ik een, een of, of zes jaar geleden, een groot conflict gehad met mijn, gewoon, laat ik zeggen, privé, met mijn eigen onderneming, met de gemeente Amsterdam, over uh, huisvesting en dat soort uh, gedoe en herplaatsen, ja. en, en, nou, toen heeft een ambtenaar uitgerekend van, je hebt wel uh, 16 procedures uh, gevoerd. Ja. En ik heb dat dus heel veel zelf gedaan. Maar ook af en toe dat je zegt: Nou, je moet kennis inhuren. Ja, en, en de advocaat die niet zo goed Nederlands sprak, die uh, was ook slecht. Nou, precies. Okay, Daar komt de, het op neer. Dat is de conclusie. Oké, okay, ik vond het een mooi verhaal, Vincent. We, we gingen wel een beetje van links naar rechts en van onder naar boven. Ja. Maar uh, we toch ja. een paar mooie dingen voorbij horen komen. Uh, bedankt voor het bellen. Ja, wacht. Uh, ja, nee, nee maar ja. Nog even één ding wil ik. Heel nog kort, even want zeggen. ik heb nog heel veel mensen hangen namelijk. Die willen ook gaan. Ja, even, even heel snel. Dat, laat ik zeggen we hadden vanmorgen de, de Nederlandse mededingsautoriteiten over de hypotheekrentes, maar iedereen, ja. iedere advocaat rekent 180. Ik viel van mijn stoel om te horen dat er 5000 in Amsterdam zijn. Ja. En hoe weet je als burger nou, wat is nou een goede advocaat? Ja. Want er zijn ongelooflijk veel slechte Advocaten. Dus daar zou ik een systeem voor moeten komen: dat je gewoon in, de, in een soort uh, gouden gids moeten, uh, voor advocaten moet kunnen kijken. Ja. En, met, met een waardering er ook aan, een keurmerk misschien en, wel. En, en dat is wat ik daar straks even wilde aangeven met de beheersing van de Nederlandse taal. Hoe, hoe je dat dus recht evenredig is met, met ja. hun juridische ja. kennis. Het, is nu, het lijkt wel een school. Ja, een, een, een, een. Alsof in Holland een. Ja, we gaan nu alle kanten op. Eh, bedankt voor het bellen, Vincent. Graag gedaan. Hoi, hoi, dag. Vincent dag. van Aren was dat. Eh, een, een, een lang verhaal, maar wel. Er zitten wel leuke dingen in. Eh, kom maar op met die verhalen. Dat vinden we graag, eh, willen we graag horen. 0800 1121. Dat is het gratis nummer. Eh, Mede mag ook naar kazaloenen.ncv.nl. En Twitter. Wat is eigenlijk het Twitter-adres, jongens? Ik twitter zelf. Eh, zitten mezelf helemaal aan het apenlaarsers. Maar ik weet niet eens het adres. Edka Zaluna. Ed Zaluna. Dus, uh, nou, simpel. Gewoon doen. Hier is Boudewijn de Groot. Valt het je op dat de zon vellen schijnt? Als de rook om je hoofd is verdwenen? Valt het je op dat de wind harder waait? Als je hem tegen hebt in plaats van mee...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 de je hoofd is verdwenen. Dat hebben we toch ook een beetje aan de dank te danken... als je tegenwoordig de kroeg in gaat, dan is de rook om je hoofd verdwenen. Want uh, vanwege dat rookverbod natuurlijk. Boudewijn de Groot, was dat... Kom maar op met die verhalen. Het is wel, Leon zegt hier net tegen mij... Van, misschien zitten er wel mensen in de baas nu gewoon te luisteren... die, die nou niet kunnen slapen en uh, dit programma horen. We, we zijn toch wel even benieuwd ook naar jullie verhalen dan. Met die rechters en met die advocaten. En wat is er dan onderweg misschien fout gegaan? Dus bel maar gewoon 0800-1121... mocht u toevallig op water en brood zitten. U bent van harte welkom in dit programma. Mailen kan ook trouwens. Kazaluna.ncv.nl Meneer Heters. Uh, Ik denk Ed van Mierlo. die kwalijk. Geef niet. U bent van Mierlo. Het van Mierlo, uit Nijmegen. Uit Nijmegen. Ik wilde graag reageren. Wij hebben voor mijn vrouw en ik voor ongeveer 30 jaar iets meegemaakt. Uh, ik zal het kort vertellen. Uh, wij kochten een huis op papier. Dat was een complex van 60 woningen. En een van die woningen kochten wij. En die werden in de tijd van één jaar opgeleverd door de aannemer. Die waren nog niet gebouwd toen u ze kocht, zeg maar. Goed. Dus elke maand betaalde je dan ja. 10.000 schulden in die tijd en akkoord. En de aannemer die had een advocaat. Daar kwamen wij achter via samen uh, gesprekken en zo. Maar daar toegen wij geen acht op. Op een gegeven moment werden de huizen opgeleverd. En onze woning, we kregen de sleutel. Om het kort te vertellen, daar deurde geen bars van. Dus Ik heb die aannemer aangesproken. Weet je dit, weet je dat. Weet je dat. Was, was, niet, was niet volgens het verhaal wat hij uh, nee, eerst wat had gedaan? Het hij alle tegens af en het, was, het werd gewoon onbewoonbaar. Ja. Goed. Enfin, jij ja, kan het nog langer maken, maar ik maak het even kort, hoor. Ja, ja. Dus ja, ik zeg: Dit die hier aannemer, kunt u dat komen maken binnenkort? Hij zegt: Ach, oh, mevrouw, me, mevrouw, schrijf maar niet. We komen zo, we komen het in orde maken. Komt het in orde. Twee weken later pak ik de krant. Wat staat er in de krant? Aannemer die en die failliet, curator zijn eigen advocaat. Aha. Ik denk: verdomme, dat weet ik niet. Ik heb de rechtercommissaris in Arnhem gebeld, meneer Pols, ik weet nog zijn naam. Ik zeg. Hoe kunt u nou een advocaat benoemen van de tegenpartij die nou mijn belangen onder andere moet behartigen en van de andere ja. gedupeerden? Ja. Hij zegt ja, dat gebeurt zelden, maar dan moet je maar eens bellen en dan vraag maar eens welke pet op heeft. Nou, ik had die advocaat gebeld, de goeie geworden, er toen ik hem vroeg welke <laughs> pet hij op had. Ja, maar dat is toch ongelooflijk dit verhaal, dat kan toch eigenlijk ja, niet? Ja, zo is het echt waar die aan dat is nog sterker zelfs, dus ik ik was ik heb dus 40 jaar bij de belastingdienst gewerkt. Ja. En die aannemer had dus had ik al gezien een X bedrag al uit het faillissement gehaald voordat die failliet verklaard werd. Maar dat kon ik kon natuurlijk niks misdoen, hè. Dat mo dat had u dat had u zeg maar met uw ene pet van de belastingdienst uh, over had u dat gezien? Ja, maar, dat maar, ik niet mo maar dan mocht u als meneer van Milo, de, de woningeigenaar mocht u dat niet gebruiken. Nee, natuurlijk niet, hè? Nee. Dus, dat kon, dat kon, maar dat Meestelijk dwars, maar vooruit. Maar, maar, en, nou ja, het, het verhaal in het kort komt hier We hebben er ongeveer 80.000 schulden op toegelegd. Ja, kijk aan. Mm. En, en dat hebben we, die schulden hebben we pas voor 10 jaar terug... ...zijn we daarvan afgekomen. Zo moeilijk is het dan gewoon. Ja. Maar ik vond het zo onredelijk... ...dat ook die rechtercommissaris zei van... ...ja, het, ik heb zelf de deken van Nijmegen erin geschraakt... ...de deken van advocatuur bedoel ik. En, wat, en zei, wat zei die? Die zei, die vond het ook vreemd... Hij zei, maar ...het is niet altijd gebruiken. Het komt, het komt wel eens voor. Ik zeg, maar hij heeft het, het faillissement zien aankomen... Hij wist ervan. Ja, dat moet u wel hard kunnen maken. Dat is natuurlijk een soort voorkenniszaak bijna. Ja, dat ook. Alleen, het speelde in 1980, hoor, daar moet ik even bij zeggen. Misschien dat ik het nou anders zou bekijken. En toen heb ik een advocaat zelf in handen moeten nemen. Alleen, die kon daar ook weer niks mee. Het die is gewoon, nou ja, je gaat er aan. Ja. Jammer, hè? Ja, bijzonder verhaal. Woont u nog steeds in het huis trouwens? Nee, nee, nee, we zijn verhuisd. Maar, het is alleen om te schetsen dat je. En toen, toen, toen hadden wij een beetje de vertrouwen in de advocatuur verloren. Ja, ik snap en het, het wel. ook zo, mag ik ook weten, die is het meest in de rechten, maar die wil niet meer die kant op, die is sociaal advocaat geworden. Ah, oké, okay. dus die helpt al die mensen, daar ging net ook iemand over bellen, die, dus die een beetje aan de onderkant van... Uh... Ja, die hoeft, die hoeft niet per se te verdienen, zegt hij. Ik, ik, ik, ik, ik, ik wil gelukkiger zijn en die, die getallen zeggen maar allemaal niks meer. Ja, die inkomstengetallen dan bedoel ik. Hè? Wat, wat vindt u de beste advocaat van Nederland? Oh, we hebben weinig verstand van, maar ik denk meneer Sprong. Sprong? Ja, dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon een sympathiek fan, Maar verder kan ik, ik het totaal niet overoordelen. Nee, nee. Nou goed, ik vond het wel een mooi verhaal. Hoewel ja, het voor u niet zo leuk was, ja, maar... Uh... Nee, maar heb je kunnen volgen, een beetje? Ja, nee, nee, ik, ik, ik snap helemaal... Ik, ik snap helemaal hoe het zit. Alleen het is, het is ook zelfs voor 1980 toch een gek verhaal. Ja, raar, hè? Ja, ja. bedankt daarvoor, meneer Van Mierlo. Um, we, we Of er wordt heel veel gebeld ineens of uh, te weinig? Ik denk het eerste trouwens hoor, dat er heel veel wordt gebeld. En moeten moet allemaal in datzelfde kabeltje dan. En dan lukt dat even net niet. Dus uh, kom maar op met die verhalen. Over advocaten, over de rechter. Uh, misschien heeft u zelf al eens nog voor de rechter gestaan. Uh, hoe ging dat dan? Uh, daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. 0800 1121. Het gaat dus over advocaten en rechters. 0800 1121. Dat is een gratis nummer. U mag ook mailen naar casaluna.ncv.nl. En twitteren naar casaluna. The ashes of an old life Let's catch this newborn flame. Hold it close and never leave. Do you play right. We je dit van John Allen, Joanna heet het uh, trouwens. Uh, advocaten mogen trouwens ook bellen, natuurlijk. Uh, ik zit wel eens naar Paul Witteland te kijken. Daar belt Bram Moskowitz ineens in. Dus dat mag hij ook hier gewoon doen. 0800-1121. Uh, voor het geld hoeft hij niet te laten, want het is een gratis nummer. En we zijn dus ook benieuwd naar uw verhalen, uw ervaringen... met advocaten, met rechters. Um, net ook al de suggestie gedaan aan mensen die in de gevangenis... zitten misschien op dit moment mee te luisteren... niet kunnen slapen. Bel ons even. Uh, we zijn benieuwd naar uw ervaringen. Twitter mag ook. Ed Kazaluna of mailen. Casaluna@ncv.nl. uit ncv.nl Ed Teunissen, goeienacht. Uh, Goeiedag, met Ed. Nou, als ik het zo eens hoor dat er nog steeds meer slechte advocaten erbij komt, dan vraag ik me af: Moet het denken van advocaten dan niet omgezet worden naar het uh, dikmantel van advocaten? <lacht> nou ja. <lacht> <lacht> nou, hoewel het viel trouwens, want uh, hij, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook verbaasd over was: met 5000 advocaten in Amsterdam. Ja. Hè? En hij had, ja. ik geloof iets van 500 klachten gehad de afgelopen jaren van de 70. Zijn gehonoreerd, maar, maar geen consequenties van dat een advocaat ineens uh, zijn werk niet meer mocht doen ofzo. Dus uh, dat valt eigenlijk nog wel mee dan toch ook? Ja, het blijft nou, ontbijt met beter berisping, maar als jij je bekeuring niet betaalt, word je met een, uh, <laughs> een ME-wagentje van je nest afgelegd. Wie <laughs> spreekt uit ervaring, meneer? Nou, ik zal even kort vertellen, eerst ja. even uh, dat ik voor de rechter moest komen. Ik, uh, ik moet met de taxi vol komen in de Muidenstraat in Amsterdam. Ja. En ik moet daar uh, uh, klanten ophalen. Die moeten een paar luidspeakerboxen inlaaien. U, nou, in... u bent taxichauffeur voor de goede orde? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, nou, ik zet mijn auto neer en ik ga netjes naar binnen toe om mijn eigen te melden. Nou, ik kom naar buiten toe met de klant, met de speakers. Daar nou, staat de politie, die staat uh, op te schrijven dat ik hier niet mag parkeren. Ik zeg: meneer, ik ben niet aan het parkeren. Ik zeg, ik ben, uh, ik ben aan het voorkomen. Ik moet die mensen, die moeten erin en ik moet die mensen weg vervoeren. Toen zegt hij, ja, dan moet u uw klok aanzetten. Ik zeg, nou, nou, breek mijn klomp. Het is toch een norm van fatsoen dat ik me eerst eigen meld... alvorens ik de, de taximeter aanzet. Ja. Nou, niks mee te maken. Ik moet een bekeuring. Ik laat het voorkomen. Er komt iemand eerst voor me. Die heeft zijn auto neergezet bij een uh, apotheek of zo. Die moest pillen halen. <lacht> en die heb ook een bekeuring gekregen. En die begon te tieren. Het was een of andere asociaal die terkeer ging... Ja meneer, dan weet toch, u mag hier niet parkeren. Ja, zegt hij, ik ken het die betaling, ik, uh, ik, uh, ik, ik uh, werk niet, ik ben een uitkeringstrekker. Nou, ja. toen werd er gekeken. Nou, toen was het vonnis, u bent schuldig, zonder betaling. Ja, nogal logisch, want dat kost veel meer geld om erachter aan te gaan als je niks hebt. Ja. Nou. U, dus u dacht, nou, die tactiek neem ik ook over. Nee, ik vertel gewoon mijn verhaal. <laughs> ja, nou, toen werd er ook gekeken, toen werd er gezegd, ja meneer, helaas... Uh, u zal toch moeten betalen, de wet overtreden. Ik zeg nou bedankt, ik, uh, ik krijg dus het gevoel, daar is niks te halen en ik ben gewoon een hamerstuk. Ja, ja, ja, zei, daar ja, ja. kwam het op neer. Dat kwam niet helemaal eerlijk over, dus wat u betreft? Nee, maar goed, het is niet enkel, te... kijk die rechters die kunnen niet de, de, de hele dag emotioneel betrokken zijn en het is, je bent gewoon een product en ze moeten, moeten zoveel zaken binnen afhandelen. Hoe hoog, Dat... was, hoe hoog was de boete? Ach, de boete, de boete was, was 75 euro, maar het ging niet om, om die 75 maar... euro, het ging gewoon om de principe. Ja, ik, ik. Zet mijn meter, ik zet mijn taximeter niet eerder aan dat, dat, nee, dat ik me gemeld heb bij de klant. Ja, nee, dat klinkt wat? ook heel, heel, heel, heel logisch. En kijk, het maakt nog wel uit volgens mij of je daar de hele ochtend staat, of inderdaad even twee minuten of zo. Ja, daar hadden ze, daar hadden ja, ze wel eventjes ja, wat... Dat uh... was een duidelijke zaak, maar nog eventjes wat. Ik heb uh, een huis toen de tijd gekocht. En wat gebeurde er? Dat huis werd afgekeurd. Nou, daar ben ik een rechtszaak mee begonnen. Ik heb dus uh, een rechtsbijstand. En wat bleek het nou het rapport dat uh, de elektriciteit had het afgekeurd. Nou, het huis had niet de feitelijke eigenschappen die, die moest bezitten. Ja. Daar ik geen verstand van. Je advocaat had het kunnen weten. Hoe lang is, nou, het is dit het geleden was... trouwens? Hoe lang is dit geleden? Het is in uh, 1994 geweest. Ja, ik wou zeggen, want dat is volgens mij veranderd. Hè? Als je tegenwoordig een huis ja. verkoopt en je verzwijgt bepaalde dingen. dan krijg je daar later uh, ja, gedoe mee. Nou, die wet die was net twee jaar aan de gang. Ik wist dat niet, dat hmm. heb ik later, ge later gehoord. Dus de advocaat gaat aan de gang. Maar wat doen ze dan? Ze gaan stukje voor stukje gaan ze naar, gaan ze, gaan ze opbouwen. Hè? Ja. Maar elk stukje wat uitgerapeld wordt. elk rapport kost geld. Ja. Nou, wat gebeurt er op laatst? Meneer Teunissen, u staat er goed voor. U staat wel graag goed. Terwijl het te lang afgehandeld kon worden. En die tegenpartij met die andere advocaat, die moest ook betalen. Nou, op, op dat moment was er geen moment, was die 50 ruggen was op. En die andere kant had ook geen geld. Nou, meneer Teunissen, u heeft gewonnen. Ik zeg altijd zo, jongens. Je kan beter een prodeo advocaat hebben dan een gewone advocaat. Want een rechtszaak duurt zolang er geld aanwezig is. Ja. En als het... Als geld niet meer aanwezig is, is het einde verhaal. Maar u zegt, dat, u, u, u, u zegt, u, u zegt ook in uw, uw zaak hebben ze dus ook extra lang gerekt ook nog eens een keer. Ja, natuurlijk hebben we nog een paar banen Toen zeg ik, hoe kunnen we nou verder nou, enkel nou, cure. Ik denk, bij mij het mag eigenlijk niet, maar dat kan dus wel. Ja. Ik zeg van, ik, ik ga niet meer verder, ik heb geen geld. Die banen geven wel lekker verder gaan trekken. Ja, ja, ja. ja en op last heb ik dan ze uh, gehoord... Dat ik eigenlijk in mijn gelijk gesteld, want de gemeente heeft het afgekeurd. En de makelaar is niet aan te pakken. Die moet bemiddelen. Mm. Maar de makelaar wordt in, in, de, in, de, in de uitspraak, in, in, dus in de jurisprudentie gezien als een bemiddelaar. Ja. Dus die is niet, dan moet dus de ja. eigenaar ja. die het verkoopt, die moet de makelaar inlichten. Dus de makelaar blijft in alle tijden Buitenschot. Ja. Dus iedereen die je kent, luisteren. Als je een huis koopt is niet goed in orde. De makelaar is niet aan te pakken. Al weet hij het wel. Zeg, waar staat u nu stil eigenlijk, meneer Teunissen? Ik sta nu stil, ja. Ja, nee, maar nog niet ergens op de stoep of zo, waar het niet mag. Want, dan wil, nee, want... Ik niet, dan wil ik niet op mijn geweten hebben, hoor. Dat u daar weer een boete voor krijgt. Nee, ik sta voor, ik sta voor mijn huis. Dus, <laughs> uh, dus moet je horen, het, het, het, het gaat gewoon om geld. Ja. Dus, dat... Dat is de hoogzaak. de jouw advocaten. Ja, die moeten presteren, dus die jongens gaan door. Ja, ja. Uh, bedankt voor het bellen. Ik okay. vond het vond toch een mooi verhaal. Oké. Okay. Jo, dag okay, En teunus is dat. Uh, ik heb net een oproep gedaan aan zware jongens, aan uh, rechters... Uh, en ook aan advocaten om te bellen. En we... Nou, zeg maar net op tijd, voor tweeën, hebben we er eentje aan de telefoon. Goeie uh, nacht is het. Goeie nacht. Uh, u, u bent advocaat in asielzaken. U wil liefst niet uw naam zeggen. Wa waarom is dat eigenlijk, als ik dat vragen mag? Omdat ik een buitenlandse afkomst heb. En hoe bent bang voor. Uh... Nee, ik ben nergens bang voor oh, okay. hoor. Gelukkig maar niet in Nederland. Mogen we ook geen voornaam weten dan? Want ik vind ze onhandig praten. Ja, dat is prima. Mijn naam is Katie. Katie, oké. Okay. Vertel je verhaal dan, Katie. Uh, nou, ik weet niet of je bepaalde dingen wil weten. Maar ik ben uh, dus ook een Prodeo-advocaat. Ja. Uh, en wat, wat ik net hoorde over Prodeo-advocaten. Uh, klopt tot op uh, zekere hoogte. Het uh, enige verschil is dat wij uh, werken met de Raad voor rechtbijstand. Ja. En dat houdt in dat voor het werk dat je verricht in een bepaalde zaak... krijg je altijd uh, alleen maar een bepaald aantal uren vergoed. En de rest moet je eigenlijk pro deo werken. Daar, daar is nu toch ook heel veel over te doen? Dat die regelingen nog allemaal versoberder zijn? Ja, dat klopt. Het wordt steeds uh, moeilijker... De controle op de uh, advocaten uh, wordt steeds uh, groter en dat is ook maar goed, want uh, dan kan je ook met zekerheid zeggen dat uh, ja, bijna elke advocaat uh, ja, voldoende uh, opgeleid moet zijn, voldoende uh, uh, moet beschikken over relevante kennis en ja. pas dan een zaak uh, te gaan aannemen. Ja. En je wordt als advocaat ook beperkt in uh, richtingen waar je uh, zaken in aanneemt. Dus ja, ja. Het wordt verwacht dat je steeds gespecialiseerder raakt eigenlijk. Ja, hey, maar Keten, je hebt hiervoor gekozen hè, om, om juist deze kant op te gaan. Uh, terwijl ik, ik kan me ook zo goed voorstellen, want dat is dus geen vetpot kennelijk. En ik kan me dat ook voorstellen, dat je af en toe ook wel eens denkt: van ja, ga ik toch maar dat strafrecht in of zoiets. Hè, daar, daar, daar valt een hoop geld te verdienen misschien. Ja, maar kijk, uh, als, als je op dat als euh, advocaat wordt om geld daarmee te verdienen, dan moet je niet een social advocaat gaan worden. En nee. niet ook pro-day-advocaat gaan worden. Daarvoor moet je ook een beetje liefde hebben voor de mens. En gerechtvaardigheid. Ja, dus gaat, het is echt een principe kwestie voor jou om juist deze kant uh, te kiezen. Nou, ik ben, ik ben heel toevallig deze kant ingerold. Ook mede vanwege mijn afkomst. Maar uh, ik denk dat het ook gelukt is omdat ik heel graag mensen help. Ja. Ja. En dat is mijn groot motief geweest altijd... om onderaf een moeilijke studie als Nederlands recht te gaan doen. Ja. Maar word je daar ook niet toch af en toe eens moedeloos van? Wel, wel. Kijk, ik ben nu onderweg naar huis. En ik was uh, bijna vanaf zes uur bezig met een correctie... op een rapport van interview van twee Afghaanse asielzoekers. Ja. En als je dan daarmee bezig bent, dan... dan ja, word je gewoon ook heel erg betrokken met, met het lot van die mensen. Ja, ja. Maar dan ben je dus al een hele dag ben je daar druk mee aan het werk geweest... en ja, eigenlijk en... krijg je in de verhouding helemaal niks voor, qua, qua, qua financiën bedoel ik. Nee, echt niet. Want kijk, um, in bijvoorbeeld asielzaken... als je um, 24 uur hebt gewerkt... dan krijg je daarvan 8 uur vergoed. Ja. En na die 24 uur... Dan kan jij een gemotiveerde verzoek indienen voor extra uren die je gaat verrichten. Ja. ja. En als dat wordt vergoed, ja, of wordt goedgekeurd, dan krijg je dat vergoed. Anders doe je het gewoon gratis. Ja, ja. en toch ga je ermee door, hè, gewoon. Ja. Ja, vind ik, ik ga toch. Door. Dat vind ik hartstikke goed, hoor, hey. <laughs> Ja, nee, dat is toch mooi. Ik bedoel, het gaat natuurlijk niet altijd alleen maar over geld in, in dit leven. Uh, dat, hoewel nee. heel veel mensen denken dat soms wel. Maar nee. het is toch ook en goed weet dat. Je weet je wat? Mijn ervaring is, op het moment dat je echt om de mensen geeft, dan komen alle mensen naar je toe. Want dat is wat, wat wij, denk ik tegenwoordig in, de, in ons vak min of meer missen. Dat je ook echt gaat geven om de mensen achter mm. de zaak en niet de zaak zelf. Nee. En als dat niet je motiveert, dan komen mensen altijd naar je toe. Ja, ja. Mijn cliënten zijn mijn levenslange cliënten kan ik zeggen. Niet levenslang, maar goed een soort huisarts. Functie. Ja. Ja. Nou, um, wel thuis. Doe voorzichtig uh, onderweg en, uh, en morgen gezond weer op, zou ik bijna zeggen. Hey, Oké, okay, bedankt voor het bellen, dag Hello. Katie. En we Hello. draaien nog een liedje van uh, De Radio 1 CD van deze week. Het is een nieuwe album van Anouk, daarvan Little Did I Know. Lekker los op haar nieuwe album To Get Her Together. Zo heet het uh, Anouk dus de hele week te horen via Radio 1. Want het is de Radio 1 CD en uh, op dat album kan je toch zeggen dat ze wel wat oude rekeningen vereffend. Uh, zeker met die uh, met die, docs, die uh, oude vriend van... nou ja, nog niet zo'n oude vriend. Maar goed, misschien was dat wel juist het probleem. Uh, het is allemaal terug te vinden in de tekst in ieder geval... op uh, dat uh, nieuwe album van Anouk. Um, we zitten aan het eind van het programma. We hebben de hele tijd gepraat over advocaten en over rechtspraak. We hebben mooie tips uh, meegekregen. Dus ik hoop maar dat uh, wat mensen mee hebben geluisterd... uit de juridische wereld, dat ze daar wat uh, mee kunnen. Um, wat kan ik nog zeggen? Ga naar onze site, casaluna.ncv.nl. Want daar... Um... Nee, dat is het mailadres. casaluna.ncv.nl, dat is de site. Uh, daar vindt u bijvoorbeeld de gastenlijst voor de komende tijd. Uh, u kunt de nieuwsbrief daar aanvragen. En vanaf morgen staat er ook een podcast van het uh, Eerste Uur op. Dus mocht u dat hebben gemist. gesprek met uh, Germ Kemper, de deken van de Orde van de Advocaten in Amsterdam. Vanaf morgen vroeg beschikbaar op die site. Ik moet nog even het antwoordapparaat inspreken voor morgen. Gaan we nu doen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Frank, je zit er met uh, Rick Gerritsen, intensive care arts, te Leeuwarden. En hij zet zich ook in, uh, ervoor in dat er genoeg donoren zijn. En Eigenlijk ben ik wel benieuwd uh, wiens hart Rick Gerritsen zelf het liefst zou krijgen. Mocht hij dat ooit nodig hebben, is dat van een groot voorbeeld? Of uh, ja, iemand die hij heel erg vertrouwt? Nou ja, ik moet het ook niet te veel invullen. We zijn benieuwd naar zijn antwoord en ik wens jullie een mooi gesprek samen. Ja, laten we hopen dat dat er in ieder geval uh, van gaat komen. Um, dank voor de aandacht, dank voor het reageren. Zometeen na tweeën, de, NG, uh, de EO moet ik zeggen. Die nemen het stokje over. Ik wens u vast een prettige nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. NCRV. En